...over een reeks gewapende overvallen op taxichauffeurs. In de afgelopen vijf weken werden zes chauffeurs beroofd. De politie verspreidt nu folders onder taxichauffeurs. Daarin staan tips over de manier van handelen tijdens een overval. Ook staat erin hoe de kans op een overval kan worden verkleind. Het weer... De hele dag verspreidt pittige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen vooral in het noordelijke deel van het land buien. Dus morgen veel wind en het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journal.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 Like a mono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 Let you know, you'll never walk alone again. No matter how long it takes, I'll always be around from sunrise till sundown. So, go and let me know whenever you are down and living in the breakup, No, You really need a friend, someone to hold your head to command them and you get back. When you die, I've been out tonight. Mijn telefoon, The Ik I hit the floor cause that's my plans, plans, plans, plans. I'm wearing all my favorite brands brands brands brands give me some space for both my hands hands hands, hands. you, you cause it goes on, and on, and on. So I'm gonna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 Stealing like she's the uh. Onder het moet er wel warm zijn en vochtig en zacht. En wij vielen zo graag dat wij dat zijn. dromen allemaal van de antwoord. van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFR FM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 Down, down, down.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 Haha, <laughs> Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft benadrukt dat hij er geen problemen mee heeft... dat CDA-staatssecretaris Veldhuizen van Zanten een dubbele nationaliteit heeft... De PVV heeft de staatssecretaris opgeroepen afstand te doen van haar Zweedse paspoort. Vier jaar geleden deed Mark Rutte dat nog toen staatssecretaris Albayrak naast de Nederlandse de Turkse nationaliteit bleek te hebben. Nu zegt hij dat hij wist van de dubbele nationaliteit van Veldhuizen van Zanten en dat daaruit valt af te leiden dat hij het geen probleem vindt. President Sarkozy heeft de politie opdracht gegeven de blokkades bij olieopslagplaatsen te doorbreken. Door die blokkades heeft een derde van de benzinestations in Frankrijk geen of bijna geen benzine meer. De blokkade treft ook de haven van Marseille. 51 olietankers kunnen hun lading niet kwijt. Volgens de Franse regering hebben een miljoen mensen meegedaan aan de acties en stakingen tegen de pensioenmaatregelen. Volgens de vakbonden waren het er 3,5 miljoen. De bonden willen met de acties verhoging van de pensioenleeftijd tegenhouden. De Britse regering heeft bekendgemaakt hoe ze de komende vijf jaar 100 miljard euro wil bezuinigen. Minister van Financiën Osborne kondigde aan dat er 490.000 overheidsbanen worden geschrapt. Verder gaat de pensioenleeftijd in 2020 omhoog van 65 naar 66, gaan de uitkeringen fors omlaag en worden onder meer treinkaartjes duurder. Het zijn de zwaarste bezuinigingen sinds de Tweede Wereldoorlog.